In het torentje van premier Rutte voert het kabinet overleg met D66... over de begroting van volgend jaar. Het kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Waarschijnlijk wordt er gesproken over snellere hervorming van de arbeidsmarkt... in ruil voor steun van D66 aan de bezuinigingen. In een bedrijfspand bij Rosmalen in Noord-Brabant... is vanochtend een groot XTC-laboratorium ontdekt. Volgens de politie kon er per dag zo'n 200 kilo XTC worden gemaakt. Er is niemand aangehouden. De politie is de hele dag bezig geweest met het ontmantelen van het laboratorium in het buitengebied bij Rosmalen. Omdat nog niet alle chemicaliën zijn opgeruimd, wordt het pand nu door de ME bewaakt. Nederlandse universiteiten staan opnieuw hoog op een belangrijke academische ranglijst. In de top 100 van Times Higher Education staan acht Nederlandse universiteiten. Vorig jaar waren dat er nog zeven. De hoogst genoteerde is de Universiteit Leiden op de 67e plaats. Nieuw in de top 100 is de Universiteit Maastricht. Wereldwijd zijn er meer dan 30.000 universiteiten. Ze zijn voor deze ranglijst beoordeeld op zowel onderzoek als onderwijs. Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië scoort Nederland het beste in de ranglijst.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 Ja, goedenavond, het is de avond waarop Titelverdediger bij München... het in de Champions League opneemt tegen Manchester City. Veel aandacht voor dat duel natuurlijk, maar ook uh, voor een middagje... Eredivisie op de woensdag. Ado en Vitesse speelden een inhaalduel op een barslecht veld. Als je erop loopt, dan, uh, dan zie je en voel je en merk je dat het levensgevaarlijk is. Je hebt ook geen voetbal gezien. Dit was meer een beachvoetbalwedstrijd, denk ik. Ja, bij de wereldkampioenschappen Turner plaatste Noël van Klaveren... zich voor de meerkampfinale. Haar supporters lieten zich goed horen. Nou, dan ik, moet je hem even uitdraaien, want wij gaan heel hard schreeuwen. Dat wil ik juist horen. Nou, ja, dat mag. Kom op nou! Kom op nou! nou. Ja, en AZ, eh, bereidt zich voor op de Europa League wedstrijd tegen Paux Saloniki. Zonder Gert-Jan Verbeek. Die naam mag in Alkmaar niet meer vallen. Nou, hier geef ik geen antwoord op. Waarom niet? Daarom niet. En het verhaal van volleybalclub Orion. Die niet meer in de Nederlandse competitie mag spelen. Maar wel Europees. U hoort het allemaal tot 11 uur in NOS Langs de lijn. Maar zoals ik al zei, het is Champions League avond. En de hele avond op Radio 1 hoort u al het duel tussen Manchester City en Bayern München. Een topduel? Of? Dag maar. Lijkt me wel van de beste ploeg van Europa. Bayern München, hoekschop van City. Dan komt het nieuws, want zojuist dus 2-0 geworden. Vlak voor de klok van 10 uur, de goal van Müller. En even later Arjen Robben. Op het duur 3-0 dus voor de Duitsers die maar weer eens aanvallen met Robbe in de as van het veld. Muller aan de linkerkant. Dat duigt een afstraffing voor de Engelsen. Prachtige beweging van Robbe. De schietkans is voor Toni Kroos. En dan schiet de bal terug via de handschoenen. Van Joe Hart tot voor de linker van Robbe op de rand van het strafschopgebied. Maar dan gaat de bal over. Snelle prima aanval van uh, wat ik al zei. De beste ploeg van Europa. Natuurlijk de titelhouder van de Champions League. Maar de manier waarop Manchester City hier vanavond als een stel kleine jongens uh, ja, neer wordt gezet. Te kijk wordt gezet door de Duitsers. is uh, even pijnlijk als uh, bewonderenswaardig. Want Bayern doet het uitstekend. Uitgerekend in de fase dat er eventjes wat druk was. Zo na het begin van de tweede helft. Toen er wat corners waren van City. Toen er een teken van leven werd gegeven door de ploeg van Pellegrini. Toen sloeg Müller toe met een hemelse paas daaraan voorafgaand. Van Dante, de centrumverdediger. Ik wil niet zeggen de moeder aller Pases. Maar vanaf rond de middenlijn gespeeld naar Müller. Die wegloopt bij Clichy. Die had niks in de gaten. En Müller tot de laatste weken vooral middenvelder. Nu spits, hij pakt die bal ineens uit de lucht, zo'n beetje bij de penalty stip, controleert Joe Hart. De keeper van City komt uit zijn doel, maar uh, ja, heeft geen kans. En dan gaat de bal erin voor de 2-0. Even later is het Robber die profiteert van een domme actie van Fernandinho op het middenveld. Voor veel geld gehaald van Shakhtar Donetsk voor dit seizoen. Maar toch ook gewoon een mens. Verspeelt de bal. Paas komt en Robber vervolgens langs Nastasiet. stuurt hem echt het bos in met een aantal schijnbewegingen En dan knalt hij de bal werkelijk keihard voorbij. Joe Hart die nu dreigt voor de vierde keer gepasseerd te worden. Daar is Ribéry maar daar is ook een uitgestoken been van de captain van City. Dat lukt dan een keertje wel bij Vincent Kompany. En Jaja Touré aan de rechterkant van het veld voor wat het allemaal nog waard is natuurlijk. Want City dat de afgelopen edities in de Champions League uitkwam maar niet wist te overleven in de groepsfase zit toch nu ook weer in problemen. Hoewel er in de eerste wedstrijd wel drie punten werden opgehaald bij Vittoria Pielsen. En wat dat betreft er nog hoop is voor de Engelsen. Maar er is kwaliteitsverschil. Heel veel. Hoe doet Bayern dat toch? Met veel Duitse spelers toch ook in de basis. Een ploeg als Manchester City. Echt te kijk zetten in eigen stadion. In het stadion. Het centrum. Het stadion Of het City of Manchester Stadium. Zo moet ik het zeggen. Robben aan de rechterkant. En Rafinha. Geen veldje aan de lucht voor Bayern München. Dat scoort via Ribery, Muller en Robben. En de laatste heeft ook meteen maar het record van vijf op een volgende Champions League-wedstrijden. Een doelpunt dat. De record heeft hij nu in handen en klozen is het kwijt. Andere wedstrijd in deze pool tussen CSK Moskou en Victoria Pilsen werd dus vanmiddag al gespeeld. zei het al 3-2 werd het voor CSK Moskou. In groep C tussenstanden, Paris Saint-Germain tegen Benfica 3-0. Twee doelpunten van Ibrahimovic voor PSG. En Anderlecht, dat een penalty miste, alweer. staat met 2-0 achter tegen Olympiakos Pireus. En dan hebben we Juventus tegen Galatasaray met Sneijder. In groep B 0-1, doelpunt van Drogba. En Real Madrid staat met 1-0 voor tegen Kopenhagen... door een doelpunt van Ronaldo. En dan tot slot groep A. Donets tegen Manchester United 0-1, doelpunt van Welbeck... en bij Leverkusen en Real dat staan op dit ogenblik op 1-1. Later natuurlijk meer. Terug naar vanmiddag. Ado Den Haag en Vitesse... speelden tegen elkaar in de Eredivisie. U weet wel, die wedstrijd die moest worden ingehaald... omdat een deel van het veld in het stadion van Ado onder water stond. Vitesse verloor vanmiddag met 2-1... en liep daardoor de koppositie in de Eredivisie mis. Maar vooral het veld hield de gemoederen in Den Haag vanmiddag bezig. Er is nieuw gras gelegd hier in ADO Den Haag... maar dat is niet helemaal goed gegaan... waardoor het veld er werkelijk heel erg slecht bij ligt. Het is half gras, half modder. Maar die heeft het veld vlak voor de wedstrijd toch goed gekeurd... waardoor we hier gewoon zijn begonnen. Als je erop loopt, dan, dan zie je en voel je en merk je dat het levensgevaarlijk is. Ja. Terwijl de scheidsrechter van tevoren zegt: het is vlak en veilig, want dat is nog een beetje waar ze naar kijken. Uh, vlak, omdat ze er mulzand in gegooid hadden. <laughs> En maar op het moment dat je gaat voetballen, dan loop je dat aan de kant. En, uh, en dan wordt het levensgevaarlijk. Nou, je zag ook de een naar de ander uitglijden. En, en de meest lachwe lachwekkende situaties voordoen. Je hebt ook geen voetbal gezien. Dit was meer een biesvoetbalwedstrijd, denk ik. Nou, ik had wel het idee, ik liep ook met Peter het veld op... dat je, dat je hè, een aantal, uh, uh, zeker waar, waar, waar het zand was. Dat, dat, dat liep je los. Waardoor, je, waardoor het niet meer vlak was. Dus ja, in dat, gezet, dat opzicht uh, ging Aalberg nog een keer onderuit. En uh, ja, had ik het idee dat het, uh, dat het wel gevaarlijk kon zijn. Ja. Het is een aardige wedstrijd. Kansen aan beide kanten. Komt vooral door het verschrikkelijk slechte veld. Wat ik al eerder zei. Iedereen glijdt uit. Ballen schieten door. Ballen komen niet aan. Maar spelers die, die zaten in de kleedkamer. Ja, die, die wisten ook niet dat het dusdanig was. Dus die hebben ik een naar buiten gestuurd om het veld uh, te bekijken. En toen hebben wij ook gezien. Zijn lacherig terug. Nou ja, ook wel van. Uh, ja, trainer uh, wil altijd dat we van achteruit gaan ombouwen. Maar ja, uh, dat is wel erg risicovol. ADO Den Haag heeft gescoord. Is een minuut of vijf geleden op een 2-1 voorsprong gekomen. Door een fantastisch mooi doelpunt van de Deense middenvelder. Matthias Gert. Zie aan alles in je dat je je best doet om niet als een slechte verliezer je het verhaal te vertellen, maar eh, buiten kijf is dat op dit veld naar jouw smaak gewoon niet gevoetbald mocht worden. Punt. Nou, dat heb ik dus voor de wedstrijd ook al bij de scheidsrechter eh, aangegeven, omdat ik dus nogmaals bang was voor, uh, voor ernstige blessures. En uh... Het is natuurlijk altijd makkelijker als je gewonnen hebt dat, dat te kunnen vertellen dan wanneer je verliest. Want dat is helemaal geen excuus. Wat ik net al zei, ADO heeft zich beter aangepast dan wij. Maar het ziet er niet goed uit voor de ploeg van uh, trainer Peter Bos. Ploeg die veel last had van het veld hier vandaag in Den Haag, waar het moeilijk op voetballen was. Ik ben blij dat er geen blessures zijn gekomen. Ik had echt verwacht dat de, dat de nodige jongens door de enkel zouden gaan en uh, een levensgevaarlijke situatie zich zouden voordoen. Maar we hebben nu wel weer allemaal acht wedstrijden gespeeld. Dus wat dat betreft zullen de mensen tevreden zijn. Ja, een beetje cynisch klinkt het wel. Peter Bos, de trainer van Vitesse. Veel commentaar dus op het veld in het ADO-stadion. Erik Braamhaar. Besloot dus toch om de wedstrijd te laten spelen. Naar mijn mening uh, hebben we in ieder geval kunnen voetballen hier aan de criteria... die wij een beetje uh, als, als handvest hebben. En welke zijn dat dan? Nou, zoals het veel te tijd bijlag, uh, glad, egaal, uh, voor ons de bal die rolt. Dat zijn allemaal criteria's die belangrijk zijn daarbij. Veiligheid? Ook de veiligheid, ja. Ik kom nog tot het punt veiligheid. Ook natuurlijk, het punt veiligheid uh, speelt daarbij een rol. Want de trainers waren daar niet zo van overtuigd, met name Peter Bos. Ik heb beide spelers uh, voor het tegen gesproken en die waren uh, eigenlijk van mening dat wanneer we een half uur een beetje hadden gevoetbald... dat het veld er dan wel compleet anders bij zou kunnen liggen. En daar hebben ze natuurlijk een punt. En dat was ook uh, de, de, mijn conclusie na ongeveer een half uur voetballen Dat het veld er dus daarna bij lag dat, ik, uh, he, dat het wel uh, penibel werd, lag, zo ik zeggen. Ook toen werd het zand eigenlijk wat tussen het gras lag, uh, werd een beetje losgeschopt eigenlijk. Ja, dat zijn de zwakke plekken in het speelveld. En, en, en ja, dat, dat, dat was inderdaad het, het gevolg van, uh, van... en daar zag je natuurlijk ook de meeste, de meeste gaten in het, uh, in, het, in het veld. Moet je dan alsnog uh, kunnen zeggen, we stoppen ermee? Nee, ik, ik, ik ben van mening en ik moet eerlijk zeggen... geen enkele speler heeft zich bij mij uh, uh, beklaagd over het speelveld... Uh, ook al zou niemand het doen en zou jij zeggen ik vind het niks meer zo en dat wordt misschien toch gevaarlijk en onverantwoord, dan kun je het natuurlijk alsnog doen. Ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid die ik moet nemen op het moment dat, uh, dat ik tot u, in feite tot de conclusie kom dat dat uh, het geval is. Maar ik vraag het omdat je zegt het werd slechter. Het veld werd slechter, maar goed dat, dat, dat hebben we ook als het veld uh, onder regenomstandigheden slechter wordt. Ook dan moet een scheidsrechter een inschatting maken van uh, kunnen we hier nog op voetballen ja of nee. Nou, en mijn mening uh, was in feite dat we deze wedstrijd gewoon konden uitspelen. Ja, en dat is ook achteraf, met alle kritiek die er dan komt... want dat weet je waarschijnlijk ook van tevoren nog steeds je conclusie... dit uh, is prima geweest zo. Ja, kijk, uh, ik, ik weet ook waar, waar, waar de trainers natuurlijk op doelden. Kijk, uh, de, de, de ballen die over de grond werden aangespeeld... zag ik ook wel dat dat met horten en stoten ging en dat de ballen wegsprongen. Maar goed, daar kan ik als scheidsrechter natuurlijk geen rekening mee houden. Dat, dat, dat, dat zijn dingen die, die, die je ook als voetballer moet incalculeren dat dat kan gebeuren. Jij gaat niet over de schoonheid van het spel? Ik ga niet over de schoonheid van het spel, maar wel over de veiligheid van het, van het spel. En ik vond dat, uh, dat die criteria vandaag niet zo verschreden. Nee. De wandelgangen praten nogal graag. En de wandelgangen zeggen dat er heel veel druk was. Dat deze wedstrijd gespeeld moest worden. Is dat zo? Niet bij mijn weten. Uh, gisteren is Kevin Blom hier geweest om het veld te keuren. Uh, ik heb het vanmiddag gedaan. En moet luisteren, ik, ben, ik, ik loop nu al zoveel jaren mee. Dat wanneer ik denk dat het echt het veld onbespeelbaar is. Dat echt het gevaar van de spelers in gevaar komt. Dat ik met mijn ervaring zou kunnen zeggen, jongens, op dit veld... Uh, is het te gevaarlijk om te voetballen? Dat, dat het geen goed voetbal uiteindelijk werd. Ja, dat is een, uh, een consequentie van dit soort omstandigheden. Erik Bramar, de scheidsrechter van vanmiddag bij Ado Vitesse. Het veld was dus goed genoeg om te spelen. Die conclusie trekt hij. En daarom is die wedstrijd dus ook gespeeld. Goed, um, ja, dat andere topduel waar ik het over had. Ja, daarom zei ik een beetje cynisch. Is het wel een topduel? Want het klasseverschil is wel heel erg groot, Ragnar tussen City en, uh, en Bayern München. Ja, had ik niet verwacht. Het is uh, schrikbalend groot. Dikke kwartier voor tijd. Wel uh, 3-0 voor Bayern München dus tegen Manchester City. Dat echt niet of nauwelijks uitgespeelde kansen heeft gehad in deze wedstrijd. Ook nu weer balbezit voor Müller. ...raakt de bal dan even kwijt op het middenveld en is zelfs de ingooi is dan voor Manchester City. Alla, zo een paar meter over de middenlijn, dan mag de Engelse ploeg een keer de ingooi nemen. Maar wat schiet je daarmee op? Wat schiet je op met het inbrengen van David Silva en James Milner in deze fase van de wedstrijd. Voor Silva geldt dat hij een tijdje weg is geweest, de ritme kan opdoen hier, omdat het een verloren avond is voor de Engelse ploeg. Dat staat natuurlijk wel vast, Bal zit in de as van het veld, opening van Yaya Touré. ...naar de rechterkant, naar uh, Jezus Na Navas. Op de kop van het strafschopgebied, fouten aanname David Silva. En dan uh, kan uh, Bayern weg in de as met Kroos. is even slordig. Laat zich de bal van de voet af uh, plukken. Dan wordt er ingegrepen door Boating ...die trouwens hier nog een jaartje speelde aantal seizoenen geleden. Nu actief bij Bayern München. Hij uh, werd gehaald van HSV een aantal jaren terug. Eén seizoen in Engeland en toen weer terug naar uh, Duitsland. Terwijl uh, scheidsrechter Björn Kuipers heeft gefloten... David Silva heeft even pijn aan het been, want Kuipers geeft hier vanavond leiding. Mag dat doen op een uitstekend bespeelbare mat. En doet het voorlopig uitstekend, heeft drie gele kaarten gegeven aan Aquero, aan Kroos en aan Nasri. Die ook maar meteen vervangen werd zojuist. Het is een verloren avond voor City. En Bayern geeft maar weer eens aan dat het een van de topkandidaten zo niet de topkandidaat is voor prolongatie van de Champions League.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 Elvis Presley en de guitarman... zometeen het opmerkelijke verhaal van de volleybalclub Orion... dat niet in een Nederlandse competitie mag meedoen... maar wel Europees mag spelen. Hoe dat zit, dat hoort u straks. Is naar het turnen. Want dit voorjaar was Noël van Klaveren ineens een bekende turnster. Zilver won ze, misschien weet u het nog, op het EK, op het Sprong. In Antwerpen is ze deze week opnieuw van de partij. Maar ja, een WK, want dat is het, is toch weer heel wat anders dan een EK. En Toen Cornelissen volgde Noël van Klaveren vandaag tijdens de kwalificatiewedstrijd. Het aftelen is voorbij. De meerkamp is er voor Noël van Klaveren. Die begint op sprong. Dat is normaal gesproken haar favoriete toestel. Zilverwonsen op het EK eerder dit jaar. Maar nu? Ja, dat is inderdaad mijn toestel. Uh, dat was op dat moment gewoon heel erg balen. Ik uh, was te gretig. Dus, uh, mijn techniek liep niet helemaal uh, goed op de plank. En ook het weegs niet. Dus ja, de landing was ook niet goed. En daar baalde ik echt ontzettend van. Maar ja, ik moest nog één sprong. En ja, die liep ook niet goed. Dus ik uh, baalde echt ontzettend, ja. Ja, want jij zal ongetwijfeld hebben gemikt op die sprongfinale. Ja, dat weet ik zelf ook. Ik weet ook zelf dat ik veel beter kan. En uh, ja, daar paal ik natuurlijk ontzettend van. Maar ja. En dan zien we haar coach, Walter Koistra, een heuze pep talk geven. Nou, ik heb aangegeven dat ze de toestelfinale plaats hier al wel verprutst had. En dat dat duidelijk is. Maar dat het nog steeds wel uh, nu uh, weer opnieuw game on was voor de brug. Uh, het leek erop dat je toch wel even echt serieus op haar in moest praten. Was het moeilijk om tot haar door te dringen? Ja, soms dan, dan blijft ze in die uh, misère zitten, zeg maar. En dat wou ik absoluut vermijden. Want ik wilde zeker weten dat ze de kans zou pakken om de beste 24 te bereiken. Eerst is er Brug, haar minst favoriete toestel. Ook geen moeilijke oefening, geen hoge score. En dan de balk. Ik ga ik eens even naar zitten kijken, te midden van de oranje supporters. Ja, want, ja, want, ja, want, ja. Een paar kleine wankelingetjes, wat onzekerheden, maar verder heel erg goed. Dus doet ze nog een keer spagaat. Sison. Oh, dat was wel slim. Ja, dat was goed. Dus als hij niet geteld is, ja. Dus nu moeten we even kijken wat de E-score is. Hé, hey, Claudia. De trainster van uh, Noël die zit er vanaf zijn tribune toe te kijken. En op de smartphone even de oefening op balk terug te kijken. Ja, ja, ik was erg benieuwd. Uh, ze heeft een mooie score neergezet. Ik ben dankbaar voor uh, het feit dat ze een, uh, een prima oefening gedaan heeft. Zit er zitten wel wat foutjes in, maar met deze spanning, haar kennende, denk ik dat ze een bijzondere goede prestatie op balk heeft gedaan. Kom op, Kom knallen! Op de tribune een echt turning spirit vak, de club waar Noël vandaan komt, hè? Ja, dat klopt. Want u was doortje van het kantoortje? Doortje van het kantoortje, dat klopt. Ja. Hoe is het gesteld met de spanning in dit vak? Ja, we zijn wel erg gespannen, maar de kop is eraf. Uh, we gaan naar het laatste toestel toe en het gaat steeds beter. En we zijn allemaal ontzettend trots op haar. Nou, dan staat ze klaar voor uh, haar laatste toestel, de vloer. Nou, dan ik, zij, moet je hem even uitdraaien, want wij gaan heel hard schreeuwen. Oh, dat wil ik juist horen. Nou, dat mag. Kom op nou! Kom op nou! Kom op nou! Oh, wat is prachtig, hè? Ik vind het zo mooi, de vloer. Ik vind het zo mooi, de uitstraling. Hoe ze beweegt. Het is gewoon prachtig. Oeh, dat ziet er indrukwekkend uit wat Noël van Klaveren laat zien op vloer. Ja, ik dacht vloer, nu is het gewoon stralen in het laatste toestel. En uh, dat heb ik eigenlijk ontzettend goed gedaan. Bij mijn eerste serie dacht ik al van, wauw, wat is dit goed. En toen was het nog natuurlijk uh, verder afwachten. En uh, ja, ik heb echt een hele gave vloer neergeturnt. Goed cijfer ook. En dan ook weer mijn uh, beste score in de weerkamp. Helemaal mag ook. Ze lacht altijd. Ze geniet. Ze straalt. Het is prachtig. Ja, stralen, genieten... En ik ben gewoon heel blij om hier te staan natuurlijk. Kom op! Kom op, kom op! Ja, ik was echt heel erg blij. Luid applaus van het publiek, echt heel graag. Wauw. Leeft u nog een beetje, mevrouw? Ja, ik leef nog. Wauw, dat was echt super Ja? Ja, echt. Oh. Oh, wat ben ik blij. Wat denkt u? Gaat ze een meerkampfinale halen? Laten we het hopen. Ik, uh, ik vind dat ze er moet staan. Ik ben er het, van overtuigd dat het gaat lukken. Blijf afzetten! Kom op, Noël! Bijomie Marcela is er ook bij. Had zich eigenlijk geplaatst voor het WK, maar zich door een blessure moeten terugtrekken. Hoe zit jij hier? Ja, Noël die heeft net uh, haar meerkamp uh, foutloos afgesloten en echt super gedaan. Uh, ik denk wel dat ze dus tussen uh, nou, 54 punten Om 10 punten komt ze wel uh, in. Dus ik denk dat ze wel a-round heeft. En, nou, hoe ik hier zit, ja, het is... Natuurlijk wel een beetje ja, gemengde gevoelens, maar ik ben echt ontzettend blij dat ik hier kan, ja, aanwezig kan zijn en aankomend weekend weer bij de finales. Dus uh, ja, ik geniet er eigenlijk helemaal van, dat wel. Ja, 13.933, yes! Die meerkampfinale zou wel moeten lukken nu, hè? Ja, die zou uh, zeker wel moeten lukken. En dan uh, gaan we vrijdag weer tegenaan. Goh, je staat nog steeds te stralen. Ja, ik ben heel blij. Ja, en terecht, want uh, ze heeft de finale gehaald. Zo gaan we even contact zoeken met Edwin Cornelis. Nou, er waren meer Nederlanders. Uh, weer een goal voor Bayern en Ragnar. Nee, Bayern moet oppassen voor hoogmoed, want die komt altijd voor de val. Het is 10 minuten voor tijd 3-1 geworden tegen goal van Negredo gezien. Hij kwam eerder in het veld voor Dzeko, die onzichtbaar was. Gaat op links in de defensie van Bayern. Balverlies aan vooraf met Alaba. Dan komt de bal in das as van het veld in het strafzopgebied terecht bij Negredo. En die haalt dan prachtig met links uit. Noyer, de Duitse doelman, nog nauwelijks getest. Gaat gestrekt, maar de bal krult er prachtig in. En Zo staat het 3-1 en lijkt me dat toch te laat voor een slotoffensief. Maar je weet het nooit. Dat allemaal, dat overigens Müller een paar minuten daarvoor. Het is echt een heerlijk doelpunt. Ik kijk er nog een keer naar, naar die goal van Negredo. Hoe die erin zeilt met de linker getrapt. Maar nadat Müller eerst hard op zijn weg vindt en vervolgens de paal. Maar het is dus geen 0-4, het is 3-1. En op het moment dat Bayern, want dan gebeurt het, onervaren spelers gaat inzetten. Schweinsteiger eraf, een robber gewisseld. En dan het debuut van Kirchhoff en ook Shakiri die het niet zo heel veel minuten mag maken. Tot nu toe bij Bayern, die komen er dan bij en dat is toch een beetje, ja... ...onvoorzichtigheid zou je kunnen zeggen van Pep Gordiola. Minuut of negen, plus extra tijd. 3-1 voor Bayern op bezoek in Engeland nog altijd zou je zeggen. Toch geen veldje aan de lucht. Gaan we toch weer even contact zoeken... ...met betrekking tot het turnen met Edwin Cornelissen in, in Antwerpen. Dag Edwin, goedenavond. Goedenavond Robert. Uh, um, zo, ze zijn nog laat bezig. Zijn ze nog bezig daar? <lacht> nou, ja, de Belgen die beginnen een feestje hier volgens mij. <lacht> zeg maar even over de welverklaveren. Ik zei dat ze de finale had gehaald. Uh, dat is vanavond pas duidelijk geworden, hè? Ja, precies, want uh, er kwamen nog wat turns in actie na haar. Er stond nog een hele divisie op het programma. Uiteindelijk is ze op de geschoonde lijst... want er mogen er maar twee per land door de meerkampfinale in... is ze twaalfde geworden. En dat is een uh, hele mooie prestatie van uh, Noël van Klaveren. Eigenlijk dit jaar echt doorgebroken... Hè, met die zilveren medaille op het uh, EK. En uh, in deze meerkamp liet ze nog wel wat liggen. Belangrijkste natuurlijk opsprong. sprong. Uh, daar had ze zich ook willen kwalificeren voor de finale... maar dat mislukte dus. En ook op balk was ze niet helemaal 100%. Uh, dus misschien kan ze in de finale nog wel... Wat beter. Top 12 van de wereld is dus een mooie klassering. Maar je moet er natuurlijk wel bij aantekenen dat er een hoop turnsters uh, niet bij zijn in een post-Olympisch jaar. Uh, dus die nuance die moet je wel maken. Maar ze staat er toch maar mooi. Uh, ze staat overigens ook tiende in het vloerklassement. Dat is net niet genoeg voor een finale plaats. Uh, ze is de tweede reserve. Ja, als het gewoon goed doet, zijn we over tien jaar wel vergeten hoor, dat er zo. Uh... Ja, zo weinig toppers uh, aanwezig waren, toch? Jori van Gelder werd wereldkampioen in 2005. Ook dat was een post-olympisch jaar. En uh, die titel die staat nog steeds, hè? Ja, zo is het. Zeg, um, Shantisha Netep heeft ook uh, vandaag uh, meegedaan... voor een uh, plek in de meerkampfinale. Hoe is dat afgelopen? Nou, in de meerkamp was het niet zo'n groot succes. Want uh, die meerkamp die verliep eigenlijk uh, dramatisch. Uh, het, het was een bijzonder ongelukkige meerkamp. Op brug ging ze in de fout. Op balk kwam ze bijna ten val. Dat was een miraculeuze redding had ze daar nog wel. Waardoor ze niet van de balk uh, afviel. Maar het was uiteindelijk uh, ja, niet goed. Geen hoge scores. Maar dan ging ze uh, door met haar specialiteit. En dat was de sprong. En dat deed ze dan weer wel heel erg goed. Als achtste gaat ze de sprongfinale in. En ook dat is wel heel erg knap. Want de laatste turster die het presteerde om een toestelfinale te halen... dat was uh, Suzanne Harmes in 2019. 2005, op vloer toen was ze wel meteen brons. En de laatste die we in een sprongfinale hebben gezien. Dat was Verona van der Leur in 2002. Dus dat was dan toch wel weer heel erg knap van haar. Um, en uh, ja, het lag misschien niet helemaal in de lijn der verwachtingen. Het is wel een zwaar specialisme. Maar het zat de laatste tijd een beetje tegen met uh, het springen. Ze durfde haar moeilijkste sprong eigenlijk niet meer te doen. Dat is de Jurchenko dubbel schroef. Maar die ging vandaag goed en haar tweede ging ook goed. Het resultaat een finale plaats. Het was echt geweldig. Toen ik stond bij mijn eerste was ik wel echt super blij. Met EK ging het niet, uh, niet zo goed. Het <laughs> was niet zo stabiel, zeg maar. En ik heb hem nu vaker getraind, dus dat is beter gegaan. Ja, ik ben gewoon blij dat het is gelukt. Het zit je echt tussen die grote namen en zo. Tussen Makai Maroni en Simone Pels en zo. Dus dat is wel cool. Ja, ze zucht het al helemaal uit. Heerlijk tussen die grote namen. De Amerikaanse dames die altijd heel goed kunnen springen. Dus uh, daar gaan we Shantisha Netep ook in terugzien. Zaterdagmiddag. Ja, mooi. Zo lekker bleu om dat te horen. Thank <laughs> you. Is natuurlijk... Ja, ja meisje dat pas 16 jaar. Ja. En, uh, maar ook wel weer heel, uh, heel erg zichzelf. Uh, als je er zo ziet, dan lijkt ze zich nergens heel erg druk om te maken. Ja. Maar uh, ja, je zag die oogjes toch wel gaan glinsten hoor. Met die finale plaats. En ja, het is toch niet mis. Hè? Als je bij de top 8 van de wereld nu al hoort. Op je 16-jarige leeftijd. Dan, uh, dan doe je het toch heel erg goed. Ja. Overigens, het hele totaal aan uh, finale plaatsen voor de Nederlandse turnploeg mannen en vrouwen. is toch best behoorlijk. Zeven in totaal. Drie komen we er tegen op de Meerkamp. en vier in de toestelfinale. Dat is een mooie score. Ja, en je zegt maximaal twee. Geschoonde lijst. Nou, morgen twee in de finale van de Meerkamp. Twee Nederlandse uh, mannen. Hoe kijk je daarnaar? Uh, ja, dan gaan we kijken naar uh, Bart Durlo en Casimir Schmid. Uh, dat zijn uh, twee mannen met uh, elk hun eigen verhaal. Bart Durlo, terug naar veel blessuren leed. Uh, die draaide een moeizame kwalificatie. Wist er uiteindelijk toch te plaatsen voor uh, de meerkampfinale. Uh, doordat hij zich goed herstelde. Uh, ja, hij kan dus nog heel erg verbeteren in die meerkampfinale. En dat geldt in feite ook wel voor Casimir Schmid. Die liet wat kleine dingetjes liggen. Maar die turnde ook wel weer heel mooi en heel zuiver. Maakte indruk in de kwalificatie als debutant. 17 jaar is hij op het WK. Uh, was eigenlijk misschien wel een van de mooiste. Uh, Nederlandse prestaties. Die uh, kwalificatie voor de meerkampfinale door Kazimierz Schmid. En hij kan daar in feite heel onbevangen ingaan. Jonge jongen nog. Mm. Eerste WK, eerste finale. Dus ja, wat heb je te verliezen? Ja, niet veel dus. Dat is wel duidelijk. Dankjewel. Morgen meer van Edwin Cornelissen vanuit Antwerpen. We even naar Manchester City tegen Bayern München. Een slotoffensiefje je aankomen. Hoe gaat het met City? Nou ja, als het uh, nog gaat gebeuren is dat een wonder. Maar wie weet, want een rode kaart bij Bayern München dat nog altijd met 3-1 leidt. Echt in de laatste vier minuten van de wedstrijd zitten we. Maar zes wissels, dus sowieso drie minuten extra. Boateng krijgt roodmatige uh, aanname, controle bij een hoge bal op het middenveld door uh, zijn ploeggenoot Alaba. Dan gaat Yaya er opeens vandoor. Wordt hij neergelegd op de rand van het strafzoekgebied bij Bayern... Kanscheid zegt de Björn Kuipers. Niet anders dan rood trekken Uitstekende beslissing. Dan is Boateng weg. Staan ze met zijn tienen bij Bayern. En staat David Silva nu klaar voor de vrije trap. En die trap die op de lat zegt. Hoe verzin je het? De naastoot van Jaja Touré is een stukje minder. Want die bal zeilt meters naast. Een stuk of vijf in totaal. Maar dit had het kunnen zijn. De ommekeer van de wedstrijd. Prachtige getrap van 17 meter. Bovenop de Lat Noyer was kansloos geweest. Maar met zijn tienen blijft Bayern Leiden met 3-1 in het City of Manchester Stadium. Het lijkt goed te komen, maar op het laatste moment dus wel problemen voor de Duitsers. Willeploeg Argo Shimano heeft de contracten van een paar belangrijke renners verlengd. De Duitse topsprinters Marcel Kittel en John Degenkolp rijden ook de komende drie jaar voor de Nederlandse ploeg. Met name Kittel maakte dit jaar grote indruk met zijn vier ritzegers in de Tour de France. En ook het Nederlandse talent Tom Dumoulin heeft zijn contract verlengd. Hij blijft tot eind 2015 bij Argos. je luistert naar radio 1, Nu is passenger in the wrong direction.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 En de wrong direction. Kan ik prachtige bruggetjes op verzinnen... richting Man United tegen Bayern en uh, Rachman? Doe ik niet. Nee, lijkt me terecht. Want we gaan naar de wedstrijd kijken. Ik wist ook eerlijk gezegd even je opmerking... dat ik zat te kijken naar Thomas Müller. We zitten in uh, de extra tijd. En het is 3-1 voor Bayern München. Dat dus wel met 10 man staat. Maar uh, wel een kopbal gezien van Necredo ging naast. En dan denk je toch dat Bayern drie punten gaat overhouden... aan deze wedstrijd. Dante, de man van de splijtende paas... bij uh, de goal van Müller. Dat was de 0-2... ...zal op het netvlies bij verstaan. Die goede actie van Tante, de goal van Müller, de goal van Robben. Die nu voor het vijfde opeenvolgende volgende Champions League duel scoort. En dat deed nooit eerder iemand van Bayern. De City heeft nog wel de bal in het eigen strafschopgebied achterin naar links gespeeld. Naar Clichy. de man die Müller volledig kwijt was bij die tweede goal van de Duitsers. Die toch gekke dingen hebben gedaan met Riederie, Robben en Schweinsteiger gewisseld in de slotfase. Zou je kunnen zeggen dat dat misschien wel de grootste sterren van de ploeg zijn... En uh, ja, dat uh, maakt het spel van de Duitsers niet beter. Het zou me niks verbazen als Gordiola daar na afloop nog iets over uit te leggen uh, heeft. Hoewel hij altijd nog kan zeggen natuurlijk dat de Schweinsteiger niet 100% was. Dat je met Robben moet uitkijken. Maar dat zal er misschien wel op kritiek komen te staan. Hoewel die kritiek minder zal zijn als Bayern wint. Balbezet voor Milner, Opent op links bij Clichy. Op de achterlijn bij Bayern. Voorzet van de linksback en nog uh, gekopt. benen door David Silva op de rand van het uh, 5 meter gebied voor de neus van Neuer. Maar Die bal gaat huizenhoog, na of huizenhoog over het doel heen van de Duitse keeper. En dan is het gevaar voor Bayern weer weg. Opvallend moment nog even gezien trouwens. Terwijl de bal zo meteen klaar gaat worden gelegd door Manuel Neuer. Dat was een moment met Angelo Boonman, Robert. Ik weet niet of je hem kent. Hij is de vierde official vandaag. Een hele vriendelijke jongen van de KNVB. En die houdt die borden omhoog bij de wissels. Nou, ik dacht op een gegeven moment, Ribery heb ik doorgekregen, die moet eruit. En die hield keurig netjes het bord omhoog. Maar het was niet de bedoeling dat er op dat moment al gewisseld zou worden. Want hij moest nog een vrije trap nemen. En de wissel liet nog eventjes op zich wachten. Ik kreeg een uitbrander, die boonman waar je niet goed van werd Van de trainer van Bayern, van, Jacques, of van de Spanjaard van Gordiola. En de, nou, die heeft dus ook kennis gemaakt met de, de Spaanse topcoach van de Duitsers. Heeft hier een verhaal voor thuis, dat is toch ook wat. Is dit het laatste fluitsignaal? Jazeker, het is uh, klaar. Drie minuutjes extra tijd hebben je opgeteld, die zijn voorbij. En uh, ja, hij blaast maar eens op zijn lippen. De trainer van Manchester City, Manuel Pellegrini. 3-1 voor de Duitsers. En wat toch uh, ja, indrukwekkend was, was met name dat eerste gedeelte van de wedstrijd. De eerste helft, waarin Bayern geen Spaan heel liet van Manchester City dat terugkrabbelde maar ja dat deed het wel toen het al met 3-0 achter stond onder meer dus door een goal van Robben Bayern München staat op zes punten in deze groep lijkt onbedreigd af te gaan op overwinteren in de Champions League wie daar nog aan twijfelt ach je moet het zelf maar weten maar dat gaat wel gebeuren voor City is het allemaal een stukje minder duidelijk de ploeg heeft drie punten uit de eerste wedstrijd en heeft vandaag ontdekt dat Bayern toch eigenlijk wel een klasse beter is ondanks een investering van een slordige 113 miljoen aan nieuwe spelers afgelopen zomer. Zo zie je maar. Ach, Bayern geeft ook wel geld uit natuurlijk. Maar City, die komt niet altijd uh, succes. Vanavond in ieder geval niet tegen Bayern. Dat eigenlijk veel te sterk was. Behoudens het laatste kwartier 3-1 voor de ploeg van Gordiola. Met de hartelijke groeten trouwens ook van Angelo Bootman. Goed, geef uh, groeten terug. Uh, dankjewel, Rachna. Nou Zometeen uh, alle uh, rangen en standen in uh, de Champions League. Ik kan u zeggen dat er in uh, heel veel slotfases van wedstrijden gescoord is. Echt opvallend veel. Als alle wedstrijden zijn afgelopen, dan zetten we alles rustig op een rijtje. Ik had u beloofd, opmerkelijke zaak in het volleybal. Want de volleyballers van Orion die mogen komend seizoen niet in competitieverband uitkomen. Dat is de club met de volleybalbond overeengekomen. Orion was failliet, maar had een kort geding aangespannen. En dat kort geding gaat nu niet door, omdat beide partijen dus tot een schikking zijn gekomen. Want Orion mag wel spelen in de Supercup, het nationale beker-toernooi en de Europa Cup, maar dus niet in de competitie. Zo, dan gaan we erover praten met coach Bas Hellinga van Oordion. Maar eerst uh, Michel Everaard, directeur sport van Nevobo... de Nederlandse volleybalbond, over deze misschien toch wel ingewikkelde constructie. Natuurlijk is het ook een ingewikkeld verhaal. We hebben Met heel veel zorg zijn we bezig geweest... met het opstellen van licentievoorwaarden. Ja. We hebben natuurlijk heel veel, met heel veel zorg... Uh, deze, uh, deze reglementen opgesteld. En nu kom je in een situatie dat een, uh, een stichting failliet gaat. De club zegt dat ze een doorstart willen gaan maken. En nou, dan... Ga je kijken in hoeverre je reglementen daarin voorzien. Voor een heleboel punten is dat gewoon heel erg duidelijk. En voor een uh, aantal punten uh, blijkt dat wat minder duidelijk te zijn. Maar is het aan de ene kant niet gek dat je aan de bekercompetitie wel mee kan doen... dat je aan de supercup meedoet en dat je niet aan de reguliere competitie meedoet als team? Ja, maar je zegt het heel goed als team. Ja. En een team zou dus de licentie moeten hebben voor de eredivisie. Ja. Maar de club, Orion, bestaat gewoon. En de club heeft het recht om Beker en Supercup te spelen. Ja, aan de ene kant is het toch gek? Ja, nou, het bijzondere is dat bij voetbal, dat vinden wij dan weer apart, mag Feyenoord 2 mag meedoen aan de Beker. En die kunnen zelfs de Beker winnen. Ja. En er zijn gevallen geweest waar, volgens mij, Ajax 2 of zo, zelfs tot in de halve finale gekomen is. Of er is zelfs wel eens een keer geweest. Meen ik me te herinneren dat het eerste van Ajax uitgeschakeld werd. En dat het tweede... Dat de tweede doorging. En dan mag je bij voetbal mag je ook nog alle spelers uit het eerste in het tweede opstellen. Nou, dat mag bij ons allemaal niet. Dus misschien is bij ons... Oh, wel... jullie regels zijn beter. Dus ik dus, wou zeggen, misschien ja. is bij ons wel af, het wel beter geregeld. Ja, nou, ik hebben benieuwd of de coach van Orion Bas gaat er net zo over denkt. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Zijn die regels echt zo duidelijk? Eh... Uh... Nou, ik ben volleybalcoach en uh, ik hou me met het volleybal uh, hoofdzakelijk bezig. Dus ik ben niet uh, helemaal uh, tot in de details bekend bij de zoekzorgregels. Maar het blijkt uh, in dit geval dat het uh, niet helemaal duidelijk is. Nee. En, uh, nee. Maar ja, voor mij is dat als coach van de volleybalploeg van, uh, van elf spelers ook niet zo heel belangrijk eerlijk gezegd. Ik uh, nou ja, in het, het, een situatie het, het... Uh, waar wij niet in willen verkeren. en. Uh, ja, de, de ruzie om de regels gaat eigenlijk voorbij... om waar die regels voor opgesteld zijn. Ja, nee, maar goed, is om, u om krijgt goed het op een gegeven moment... U, u, ja, maar u krijgt op een gegeven moment natuurlijk wel een, een emmer met gebroken glas... van hier, zoek het maar uit, het is gebroken uh, aangereikt, om het zo te zeggen. Ja, ja, nou kijk, ik wil op dit moment eigenlijk helemaal niet meer te veel uh, in de vechtfase zitten. Ik denk dat we dat hebben gehad. Uh, het, is een, het is een bizarre situatie... Uh, en ik heb gemerkt in de afgelopen weken dat uh, iedereen uh, bij Orion, maar ook bij de Novobo, uh, gewerkt heeft aan een oplossing. Ik ben niet helemaal blij met de oplossing. Uh, ik had op een hele andere oplossing gehoopt. Nou ja, dat is blijkbaar niet mogelijk geworden. Ja, voor mij als coach en voor mijn spelers is dat uiterst teleurstellend. Maar ik heb wel het gevoel dat er aan... Alle kanten gewerkt is om tot een oplossing te komen. En dat is niet gelukt, of niet in die mate gelukt zoals wij dat willen hebben. Hmm. We hebben wel iets en uh, ja, wij gaan ons als team daar nu op richten. en ja. We kunnen nog heel lang uh, over uh, alle regeltjes en alle dingen door uh, emmeren en zeuren. Maar ja... Um... Ik gaan we, gaan we, gaan we het is een teleurstellend, laat ja, ik dat zeggen. Maar ja. het is gebeurd. Ja, we gaan er ook verder niet over doorzeuren. Maar het feit is eigenlijk wel, om het even goed samen te vatten... de regels faciliteren niet dat jullie wel mee mogen doen aan de competitie. Uh, ja. En de, de regels faciliteren wel dat jullie mee mogen doen aan de Supercup... supercup aan de bekerwedstrijden en aan, uh, aan de Europese toernooien. Maar ja. bizar blijft het natuurlijk wel dat je wel mee mag ja. doen... aan de opening van het <laughs> seizoen om de Supercup op 13 oktober. En dat het daarna gedaan is. Wat betreft het te spelen tegen ja. de Nederlandse teams. Dat is natuurlijk toch bizar voor coaches. Moet het ja. toch ook raar zijn? Nou ja, dat, dat noemde ik zo net ook. Het is een bizarre situatie. Het is ook uh, een situatie waar wij totaal natuurlijk niet gelukkig mee zijn. Uh, maar ja, ik heb het gevoel dat er, uh, dat er alles aan gedaan is. En hm. ik weet zeker, vanuit Orion is er van alles aan gedaan om. Om een andere situatie te creëren. Nou ja, dat is niet gelukt. Ja, Ik denk dat u aan het verkeerde adres bent om te kijken waar dat nou aan ligt. Nou, dat hoeft ook niet hoor. U hoeft niet uit te leggen waar dat aan ligt. Maar wel de consequenties natuurlijk. Want ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat Orion failliet ging. Dat er een aantal spelers zeiden van ja, maar ik wil volleyballen. En als ik niet in de competitie mee kan doen. Ja, dan kan ik niet volleyballen. Dus ik ga ergens anders naartoe. Is dat gebeurd of niet? In het begin niet. Uh, ja, we, we waren in augustus van plan om met Elfman uh, aan de competitie of aan de voorbereiding te beginnen. Nou, toen ja. uh, kwam het Men naar boven. Toen is al heel snel hebben we afscheid moeten nemen van een, uh, van een buitenlandse Hongaarse speler. Uh, want in het doorstadplan was daar gewoon de financiering niet voor mogelijk. Nee, de spelers hebben er... loon ingeleverd. Hè? Toen is er een plan gekomen dat we loon in moesten leveren. En nou, daar hebben we als spelersgroep over nagedacht. En uh, toen hebben we op dat moment besloten van nou, uh, wij gaan er toch voor. Uh, wij willen bij Orion uh, zo dicht mogelijk tegen topsport aan uh, zitten. Uh, we hadden een goed programma staan, we hebben een goed team staan. We gaan ervoor en uh, we hebben de vertrouwen in dat er een oplossing uh, komt. Nou ja, dat, uh, dat heeft heel lang gespeeld. En die oplossing is uh, niet gekomen zoals wij hem hadden gehoopt. En uh, het gevolg daarvan is dus wel dat er uh, inderdaad nog twee spelers... Uh, ja. Uh, niet meer bij het team zijn. Dus dat we er nog maar acht over hebben. Ja. Voor, voor, voor uh, mijn begrip, hè, is het al zeker dat Orion volgend seizoen... wel in de competitie kan spelen? Ja, dat is zeg maar uh, de, de uiteindelijke oplossing gekomen... om tot een oplossing te komen, of niet die ja. rechtszaak niet uh, door te laten gaan... Ja. Ja. is dat, dat de garantie is dat we volgend jaar wel uh, weer... Uh, uh, of dat de vereniging volgend jaar uh, in de eredivisie mag spelen, Ja, in de licentie krijgt. De, nu nu ja. natuurlijk het lopende seizoen, want je moet wel een beetje ritme houden. Ik ken nog wel tien Nederlandse clubs die uh, regelmatig spelen... die misschien wel een oefenpotje willen spelen. Ja. met nou, de hele kijk, competitie. Kijk, dat maakt het natuurlijk voor ons heel erg uh, lastig. Want uh, wij willen uh, topsport bedrijven. En we willen geen bezigheidstherapie. We hebben nu in de eerste paar maanden een goed programma staan, denk ik... met de Europa Cup wedstrijden de Supercup... En, uh, en de mogelijkheid om in de beker uh, uh, verder te komen. En ja, we zullen een programma zo goed mogelijk in moeten vullen. We gaan kijken of we een, een, een, een alternatieve competitie op kunnen zetten. Maar dat is allemaal nog echt een heel vroege fase. Dus we mm. proberen te kijken of we... Uh, nou, we zitten dicht bij de Duitse grens. We hebben een paar goede Duitse ploegen over de grens zitten... Dynamo uh, nou ja. wilde, geloof ik, wel een oefenwedstrijdje spelen, geloof ik, hè? hoor je? Ja, maar kijk, ja. wilde wel een oefenwedstrijdje spelen, ja, daar hebben we niet zoveel aan. Oh. Uh, we willen uh, goed volleyballen. we willen serieus met onze sport bezig zijn. En zolang we een serieus programma in kunnen vullen, nou, dat ziet er voor de komende maanden goed uit. Mooi, Daar gaan okay. we voor. Nou, en, uh, hoe dat verder ingevuld wordt, is nu nog een beetje te vroeg. Ja. Nou, dat gaan, we, dat gaan we zien. Ik, ik moet het hierbij laten. Uh, ja. uh, Dank u vriendelijk en heel veel succes met de doorstart. Barcellinga, coach van, uh, van Orion. Um, over volleybal gesproken. Twee Kwalificatietoernooi dat niemand wilde organiseren. Dus moest er een, uh, een loting aan te pas komen. <laughs> en zoals je net zien: Nederland rolde uit de koker. Een gastheerschap waar niemand eigenlijk op zat te wachten... maar gespeeld moest er natuurlijk worden. In uh, Almere is dan de plek geworden. De heren speelden vanavond de eerste wedstrijd tegen Israël... is dus een formaliteit op papier... want Nederland heeft als hoogst gekwalificeerde land uh, de beste papieren. En Joris Kreugel die was er vanavond bij. Busser Hevaart, directeur sport van de Defobo... We hebben net het volkslied gehad, de eerste set is achter rug. Nederland heeft gelukkig gewonnen van Israël. Maar als je nou kijkt, de hele entourage hier in Almere, word jij daar gelukkig van? Ja, we wisten dat hier weinig mensen op af zouden komen. Ja, dus dat is ook de reden waarom we dit toernooi niet wilden organiseren. Maar jullie zijn toch uit de koken komen rollen, ja, dan kan je de organisatie teruggeven. Maar dat betekent dan dat je vervolgens zelf niet meer mee mag doen. Dus nou, dan kies je eieren voor je geld. Maar goed, dat had geen van die zes teams in de landen die meedoet dat het toernooi willen hebben. Anders had hij zich wel kandidaat gesteld. Je weet dat het je een ton tot anderhalve ton kost. Nou, we komen dan uiteindelijk waarschijnlijk op een ton uit. Ja, nou, daar zit ton gewoon verlies. ton verlies. Dus daar zit je niet op te wachten. Uh, de teammanager van Oranje, Koelhorst, die had al uh, ja, uitgehaald dat het toernooi in Almere werd gehouden. En niet in Rotterdam, waar de ploeg traint. Dus daar had het eigenlijk gehouden moeten worden. Is in dit opzicht dan onzin? En sporttechnisch gezien uh, zou je, kun je best bepleiten dat je wilt spelen in de hal uh, waar je traint. Maar op dit moment uh, hebben wij gezegd dat economische overwegingen, aanzienlijk economische overwegingen hebben ons doen besluiten om hier te spelen. Plus het feit dat we hier ook gewoon graag spelen. Laat dat voorop staan. Vanavond winnen vanavond, vanavond winnen wij met 3-0. Edwin Benne, bondscoach van Oranje. 3-0 gewonnen van Israël. Met twee vingers in de neus. Ja, we komen toch van een hoog niveau uh, toernooi EK. Waar we toch uh, nog niet helemaal tevreden mee, uh, mee zijn met, met de prestatie daarvan. En dan is het toch weer uh, zaak dat we voor dit uh, toernooi uh, wat we hier spelen gaan opladen. Maar uh, ja, met, uh, je ziet toch dat het uh, tegenstanders zijn van ander formaat. En dat is best wel moeilijk volleyballen. Dus we zijn uh, bezig om, uh, om ons ritme weer te hervinden. Dat is toch prettig dan dat je nou, ja, eigenlijk een teleurstellend EK koppen bij elkaar en dat je wint? Ja, een teleurstellend EK qua klassering. Hè, we hadden dat beter willen doen. En langer en hadden de kwartfinale willen, willen komen. Precies, dat hebben we niet gehaald. Deels hebben we wel heel goed volleybal laten zien. En daar, op het juiste moment waren we toch ook goed. Dus dat is ook heel positief. Het is een verlenging van het seizoen. Dit is uh, om we staan hier in Almere omdat wij uh, vroeg in het seizoen in mei ons niet uh, direct hebben kunnen kwalificeren voor uh, de derde ronde WK-kwalificatie. Uh, Vandaar dit toernooi. Want nou. ja, het, uiteindelijk het WK-kwalificatienooi wat hierna komt, dat is natuurlijk het belangrijkste. En ja. daar wordt het pittig natuurlijk. Daarom Vijf pools, vier ploegen ja. die zich uiteindelijk uh, kunnen kwalificeren daar. Dat klopt, dat is begin januari en uh, daar moeten we erg, erg goed zijn weer. Maar goed, daar hebben we nog even tijd voor. Eerst nog even, even dit toernooi uh, zo goed mogelijk doorkomen. En, en ja, onze doelstelling is gewoon als, als beste, als nummer één hier uh, vandaan komen. Oh, dat wil je nog wel als eerste? Ja, natuurlijk. Hoe is de entourage nou hier een beetje in Almere? Krijgen jullie daar nog ook wat van mee allemaal? Uh, wat er allemaal zich af heeft gespeeld. Dat Nederland eigenlijk geen gast hier wilde zijn? Dat is mij bekend. Wil uh, dat nog parten? of? Uh, nou, ik begrijp het ook wel. We zijn, uh, dit jaar hebben we heel veel events gehad in Nederland. Van de World League, de oefenwedstrijden En ik begrijp wel uh, dat uh, de mond niet zit te wachten op uh, extra, een extra event. en extra. Uh, kosten. Um, ja, maar ik hoop dat het publiek hier toch wel redelijk warm voor loopt en uiteindelijk in de loop van de week toch ook uh, wat wedstrijden gaat komen uh, bezoeken. Maar vandaag had je bijna een verrekijker nodig. Hoeveel man zat er? 80? 90? Dat het niet volle zalen gaat trekken, dat was duidelijk. Eén ding weten de fans zeker. Ja. Je gaat altijd winnen bijna. Dat hoop ik in ieder geval. <laughs> Succes. Dank je. Ja, dan was Joris Kreugel vanavond dus bij die WK-kwalificatiewedstrijd in Almere. Vooruit kijken naar uh, morgen, want het is geen gewone week bij AZ. U weet er alles van, de clip ontsloeg trainer Gert-Jan Verbeek. Toch is AZ er alles aan gelegen om in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd te doen... of het een week is als alle anderen. Dat bleek bij de persconferentie vanmiddag. Goedemiddag allemaal. Even ter info, dit is een... Persconferentie voor AZ ook, dus graag alleen vragen over de wedstrijd. Dat het maar duidelijk is. Door het vertrek van Verbeekers assistent-trainer Martin Haar... voorlopig de eindverantwoordelijke. En Haar kijkt liever vooruit... dan de gebeurtenissen van de afgelopen week nog eens te bespreken. Nou, iedereen wil graag uh, voetballen, wat ik zei. En, uh, en door, door, uh, vergeet je ook dingen die de afgelopen weken zijn gebeurd. En uh, dat is de beste remedie. Toch is de voorbereiding anders dan, tenminste, zo kan ik me voorstellen dan normaal op een Europacup-wedstrijd. Hoe, hoe vergaat zoiets uh, zo deze week? Nou ja, wat je zei, uh, het was hectisch. En, uh, maar dan moet je het oppakken. En uh, dan hebben we niet een andere voorbereiding gedaan als, uh, als daarvoor. Dus uh, daarin is, is niks veranderd. Alleen nu even moet ik voor de microfoon wat anders uh, voorbij de. Ja, heb je het idee dat de spelers ook weer naar de wedstrijd kunnen kijken, dat het achter de rug is? Ja, dat denk ik wel. Want er, er is veel gebeurd. Uh, hebben de spelers, die hebben natuurlijk uh, tegen PSV, uh, die hebben zich uitgesproken, eerst al tegen PSV, een resultaat neergezet? Heb je het idee dat ze morgen ook nog iets moeten laten zien? Nee, maar deze groep is, uh, is wel een, een, een groep die heel graag wil winnen, die uh, veel uh, plezier hebben in het voetballen. Uh, zijn liefhebbers, dus. Uh... Ik ben ervan overtuigd, en dat, meer kan je ook niet doen... dat ze hun uh, uiterste best doen morgen voor een goed resultaat. Verbeek is dan weliswaar vertrokken... maar dat had dan, werd gezegd, niet zozeer te maken met de prestaties. Mag ik daaruit opmaken dat, dat tactisch gezien er weinig gaat veranderen bij AZ? Er zal niet zoveel veranderen aan de speelstijl binnen AZ. Daar zijn de jongens mee, uh, mee opgegroeid de laatste drie jaren. En uh, dat ga ik ook niet veranderen. Alleen kun je wat nuances aanbrengen. En die zijn... In overleg met de jongens. En die zijn? Zoals ze zijn. Dat gaan we morgen zien. Maar uh, ik hoor wel dus in overleg met de jongens. Is dat wat eraan schortte in het verleden? Ja, hier geef ik geen antwoord op. Even kijken waar die bezoek... Waarom niet? Daarom niet. Maar dit is toch een uh, voetbalinhoudelijke vraag? Ja, maar je doelt weer op mijn voorganger en daar heb ik geen zin in. Maar nog even daarover. Uh, waarom uh, geef je daar geen antwoord op? Op, op, op vraag over je voorganger in het algemeen? Nee, omdat we dat hebben afgesproken. Dan laten we het hierbij. Bedankt. Oké. Okay, uh. Ja, blijft allemaal uh, geheimzinnig. Uh, Maarten Haar in gesprek met Jan Kees uh, van der Kun. Uh, laten we eens even kijken bij uh, Maarten Martens. Die kon toch niet ontkennen dat de wedstrijd vanmorgen... er uh, toch op een bijzondere manier uitspringt? Het is natuurlijk een uh, iets andere situatie. Uh, maar... Uh... Kijk, wedstrijden wil je er laten doen uitspringen door wat je op het veld presteert. En uh, laten we hopen dat ik, uh, dat ik morgenavond dat wel kan zeggen. Door middel van, uh, van een heel goed resultaat bijvoorbeeld. Maar voor de rest, ja, uh, dat zijn dingen. Dit is inherent aan het voetbal. En het is, uh, ja, het is jammer dat het uh, soms niet altijd loopt zoals het uh, moet lopen. En uh, je moet gewoon verder. Uh. Ja, toch was uh, denk ik de voorbereiding uh, op die wedstrijd vanmorgen. Anders dan normaal? Ja, maar iedere voorbereiding is ook weer anders. En natuurlijk was dit ook anders, want er staan nu andere gezichten voor de groep. En, uh, en het was een hectische week. Het was een hectische week, dus uh, ja, natuurlijk is dat anders. Maar... Uh, wij moeten als groep uh, heel professioneel daarmee omgaan. En dat beseffen we ook. En uh, het, uh, uiteindelijk draait het, uh, draait het alleen om, om het resultaat. Is dat ook het besef dat dan met zich meebrengt? Uh, dat de groep nu, uh, die heeft zich toch uitgesproken, kun oké, okay, dat wel stellen. En verantwoordelijkheid uh, op zich draagt? Ja, maar de groep draagt altijd een verantwoordelijkheid en uh, nu op dit, uh, in dit voorval, is, uh, dit was een proces dat al langer gaande was en op een gegeven moment is, uh, is er opnieuw onze mening gevraagd. En uh, dan heeft de spelersgroep gewoon uitgesproken wat er leefde in de, in de spelersgroep en uh, ja, dat heeft er tot geleid dat het bestuur een conclusie heeft getrokken. En uh, dat, dat, ja, dat wil ik nog wel even duidelijk vermelden. En uh, wij, uh, wij, uh, wij moeten dan uh, verder met hoe de situatie nu is. En, uh, ben je moeten... blij dat het bestuur naar, naar jullie luistert? Ja, dat gaat er niet om of ik blij ben. Het gaat er gewoon om... Uh, we hebben, we vaker hebben wij een... Uh, een, een gesprek met het bestuur dat is zes wekelijks of ja, dat, dat komt hem niet altijd op een week uit. En het is niet zo dat zij naar ons geluisterd hebben enkel en alleen naar onze stem. Uh, waarschijnlijk heeft het bestuur dingen geconstateerd in het verloop van tijd, en ook al vorig jaar. En uh, dit uh, heeft zich geuit in een gesprek... Uh, dat, uh, ja, dat ze weer naar onze mening vroegen. En dan, uh, wat, wat ze daar dan mee doen, uh, dat, is, uh, dat is hun verantwoordelijkheid. Maarten Martens van de kijk Kijk hoe het morgen afloopt in de Europa League. Even de uitslagen van de Champions League. Groep A, Donetsk tegen Manchester United 1-1. Leverkusen tegen dat 2-1. United en Donetsk aan de leiding met 4 uit 2. Dan Juventus Galatasaray. Dat werd 2-2, spectaculair. Twee goals in de laatste... De vijf minuten. Real Madrid won met finale van Kopenhagen. Real zes punten. Juventus heeft er twee. Paris Saint Germain tegen Benfica weer 3-0. Twee keer Ibrahimovic. En Anderlecht verloor thuis met 0-3 van Olympiakos Pureus. Paris Saint-Germain op 6 en Pireus en Benfica op 3. En dan CSK Moskou tegen Pilsen, had ik net al gezegd, 3-2. En Bayern-Robben in een absolute show. Uh, Bayern-Robben, ik zeg het al. Bayern-München met Arjen-Robben won met 3-1 bij City. Henry Schut nu met Arjen-Robben. Arjen, Manchester City leek een soort van luxe sparringpartner vanavond. Wat ging dat ontzettend makkelijk? Hoe heb jij dat beleefd? Ja, ehm. Um...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 Als je dan nog weer kritisch wil zijn, dat mag eigenlijk niet. Want je ja, mag, dat mag wel. Ja, maar, um, je moet eigenlijk genieten van zo'n avond, dit is geweldig. En, uh, maar goed, als je inderdaad kritisch wil zijn, dan. Uh, ja, ze waren dood en begraven. Uh, en dan help je ze weer een klein beetje overeind. En dat moet je niet doen. En vind ik het ook uh, lullig voor, voor een Bonateng die daar uh, een fout van, van anderen daar moet corrigeren en daardoor een rode kaart nog krijgt. Dat zijn dingen. Ja, dat is dan nog weer een kleine uh, bittere nasmaak. Maar over het algemeen is dit uh, genieten en uh, ja, lekker naar de volgende wedstrijd. Ja, jij beslist de wedstrijd. Jij maakt 3-0. Wat doe je daarna? Naar wie ben je op weg? Of heb je daar <lacht> da da echt alleen maar dorst? <lacht> ik had ook dorst, ja. Maar ik, had, uh, um, ja, ik was, uh, min of meer was ik eigenlijk op weg uh, naar de trainer. Maar die, uh, die stapte weer terug, die ging weer zitten. Ik dacht, nou, laat me zitten dan. <lacht> Want jouw band met hem is goed. Ik zag op een gegeven moment, terwijl het spel gewoon bezig was nog... ergens 20 minuten voor tijd... je babbelde even met hem langs de kant. Ja, nee, dat is ook zo. Ik heb zeker heel goed contact met hem. En. Uh, dat is gewoon heerlijk. Dat, dat uh, heb ik wel eens gezegd. Maakt niet uit of je nou 16 bent of je bent 29. Maar als je het vertrouwen van een trainer hebt... Uh, ja, dat is gewoon lekker. En uh, ja, hij, hij, hij, hij, hij denkt en hij... hij hij ademt eigenlijk voetbal en hij wil ook altijd over praten. En, uh, ik denk ook, uh, zelfs uh, nu op mijn uh, leeftijd, ik ben dan uh, ietsjes ouder... maar ik heb het gevoel dat ik nog steeds een stapje kan maken... dat ik nog dingetjes van hem kan leren. En, en, ja, daar blijf ik dan altijd naar op zoek. En, uh, ja, vanavond was het wat dat betreft een uh, lekkere avond. Ja. Wat zie je dan op zo'n avond als vanavond? Wat dan de hand is van Guardiola? Ehm, um, nou ja, mensen, zullen, mensen zullen gelijk uh, heel snel natuurlijk de vergelijking gaan trekken met Barcelona. Dat we dat gaan overnemen. Maar we blijven natuurlijk bij München. We, blijven ons, we hebben onze eigen spelers. We hebben, geen, uh, we hebben natuurlijk heel veel goede spelers. Maar, uh, ik denk dat wij ook uh, van onze eigen kracht uit moeten gaan. En we hebben, wat we vorig jaar hebben laten zien, daar moeten we op duren. En dan ja, met kleine aanpassingen, kleine nieuwe, nieuwe dingetjes uh, van, van de nieuwe trainer. Die je ook denk ik heel, heel fris en heel scherp houdt. Um, ja, daar moeten we mee door. Zo is het. Arjen Robben was dat tegen uh, Henry Schut. U heeft misschien nog gezien dat Fernando Torres een knieblessure heeft uh, opgelopen... in de Europese uitwedstrijd van Chelsea tegen Steaua Boekarest. Dus drie weken aan de kant. Dus drie weken kunnen ze geen beroep doen op Fernando Torres. Met u helemaal bijgepraat. Morgen Jack van Gelder op deze stoel. Dan Europa League voetbal. Daarover ongetwijfeld meer in die uitzending. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Goedenavond. Obama laat nu zijn tanden zien. Wat moet ik daarvan denken? Ja, zijn tanden zien. Uh, hij houdt gewoon zijn poots thuis. van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, mag met proefverlof. Deze uitspraak betekent nog niet dat Volkert van de Graaf verlof kan. Ja, dan krijg je natuurlijk maatschappelijke onrust. Politiek moet zich niet bemoeien met individuele strafzaken. Ik ben het ook wel eens met de stelling. Laat maar, gewoon, uh, laat maar gewoon vrij. Dan kan je er vergeven op innemen dat daar uh, mensen staan te wachten... die nog een appeltje met hem te schillen Ik vind niet dat je moet gaan roepen, oh, hij loopt gevaar. Want je zou wel eens mensen op ideeën kunnen gaan brengen. Levensgevaarlijk Heeft ja. hij ruimte, is mijn vraag, om uw beslissing naast zich neer te leggen. Als de staatssecretaris een nieuwe beslissing neemt met andere argumenten... die moeten niet opnieuw geholpen worden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tie> en? Ging uw aandacht gelijk naar uw telefoon? Wat dacht u? Oh, leuk! Misschien een leuke foto van de hond van mijn beste vriend? Of misschien die status-update over dat weekendje weg? Of